Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Minister Hille vroeg om samen te werken bij de aankoop en inzet van nieuwe straaljagers. Tijdens de bespreking van de defensiebegroting zal de VVD vandaag voorstellen om te gaan samenwerken met Noorwegen en Denemarken. In het NOS-radio 1-journaal zei Hille vanochtend dat hij dat een goede gedachte vindt en dat hij hierover zelfs al heeft gesproken met deze landen. Minister Hille benadrukt dat een volgend kabinet pas een beslissing neemt over de aanschaf van straaljagers. Provincies en gemeenten zouden geld dat ze over hebben moeten laten beheren door de Rijksoverheid, staat in een brief van de ministers de Jager en Donner aan de Tweede Kamer. Volgens hen is schatkistbankieren de beste manier om in tijden van crisis de financiële risico's zoveel mogelijk te beperken. In het verleden zijn lagere overheden het schip ingegaan, onder meer door geld dat ze over hadden op een spaarrekening te zetten bij iSafe. Toen deze IJslandse bank ten ging, waren ze hun geld kwijt. Dat gold en onder meer voor Noord-Holland, de enige provincie die tot nu toe aan schatkistbankieren doet. In Jena, in het oosten van Duitsland, is opnieuw een man aangehouden... die verdacht wordt van betrokkenheid bij racistische neonatiemoorden Hij zou steun hebben geleverd aan de Nationaal Socialistische ondergrondse. De Openbaar Ministerie verdenkt hem van betrokkenheid bij zes moorden en één poging tot moord. Van de Nationaal Socialistische ondergrondse zitten nu vier mensen vast. Twee leden hebben zelfmoord gepleegd. Duitse media zeggen dat de 36-jarige verdachte al jarenlang een bekende figuur is in rechtsextremistische kring. De Finse autocoureur Kimi Rijkeunen keert terug in de Formule 1. Vanaf volgend seizoen rijdt hij bij Lotus Renault waar hij een contract heeft getekend voor twee jaar. De 32-jarige Rijkeunen won 18 keer een Grand Prix en veroverde in 2007 de wereldtitel. Hij reed toen bij Ferrari. In 2009 werd hij daar vervangen door Fernando Alonso, waarna hij afscheid nam van de Formule 1. Het weer bewolkt met vanochtend kans op wat regen, vanmiddag wat zon, het 7 tot 10 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog vielen op de A1 Apeldoorn Amsterdam, bij Amersfoort Noord 9 kilometer, bij nasleep van een aanrijding. A4 Amsterdam Den Haag bij hoogmade 2. A28 zwol richting Utrecht voor leusden Zuid 6 kilometer.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 Weer een hoop muziek uit verschillende jaargetijden. Ik heb onder andere Gert Timmerman meegenomen met Rosa Rosalie. En het trio Ben Lansink met hoe kan het ook anders? Oo Rosa. Piet Seiberandie, ook al is je huid dan zwart. Maar eerst de volgende plaats van Trea Dobbs met Blijf. Aan me steeds denken. We horen het nu hier op CFM Zandvoort. Vliep je, je zo vaneen, want de beide zee, lokt een zee maar mee, maar ik kom misschien heel goed terug. Roze Roosalief, Roze ik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 Dan.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 Eenmaal is de zee gedaan. Halleluja. Ook al is je huid dan zwart. Halleluja. Naar de vrijheid vraagt je hart. Halleluja. Alle mensen zijn gelijk. What's be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 50, 60 en 70 Ik heb voor u klaarstaan onder andere Henk van Montvoort met Lady Lorelei Ook onderweg Charles Tuinenburg en de Melody Strings Maar is de volgende plaats van Hermien Timmerman met In het Wit Oftewel, we gaan trouwen In het wit met bloemen in mijn hand Zo zie ik mezelf als bruid, gehuld in kant. Viel verliefd, kijk jij me stralend aan Um nooit meer zijn, lady lady Lorelei, want zonder jou is de zon alleen schijn. Wees niet meer blij, lady, lady Lauren. Zag haar als zijn koningin, met bloemen, geschenken en natuurlijk ook een gladdering. Hij ging mee met de smocklaars om zo in één keer zijn slag te slaan. Hij kreeg Lorraine aan de telefoon, man om toen zijn ondernemend. De Stille nacht, zuisend langs de baan met zijn dure vlag. Niemand weet hoe het is gegaan, tegen een boom stond een brandend drank. En toen hij sterven, eruit werd gehaald, zei hij voor het laatst, voor het was geraakt. Ik ben toch Uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en zoals iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug door de tijd ten jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Hooren ze eens Carla van Renesse met 'Laat me nooit meer huilen'. En daarvoor Charles Tuinberg en de Melody Strings met 'Ik blijf van Laura houden.' En daarvoor Henk van Mondvoort met Lady Lorelei.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 Zit en je zingt voor mij de nieuwste hit. Dan zie ik in gedachten Cliff of Elvis. Maar je kussen in de maneschijn kunnen nooit van Cliff of Elvis zijn. En ik vind jouw kussen zo fijn. Ik hou van Cliff. Ik hou van Elvis. Maar het meest hou ik van jou. Ik droom van Cliff.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 Ik ben 17 jaar, daar de Ik ben 17 jaar. Ik hou van de van ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht? the tombs be Didn't gonna is It's <laughs> the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 en Joop van der Marel met Samen. Maar is deze mooie plaat van uh, Jerry B. en De Mijn Ramp. Ze waren al drie jaar gelukkig getrouwd Twee arbeiderskinderen met harten van God En B. in de Mijnstreek geboren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 dan zei ze kluk af en ze gaf hem een zoen en zwart perde het mee.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 De niet in de kart en lokken de zweven de mijnenperkers af.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 and happened the night my... samen. Sam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 Weet ik zeker, vind het mijn schat, die ik verloor. Ach waar, kan ik haar vinden, waar is het meisje, waar ik van hou. Ach waar, kan ik haar vinden, waar is het meisje, waar ik Ja, van u hoort de muziek van Johnny Hoes met Mijn Trouwe Paard. Daarvoor Annie Palme en Joop van der Maro met Samen.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 Dagelijks ziet men velen wachten Een groot fabrieksterrein Die het snoepen niet verraagden Toch er dol op zijn Want slaat de klok vijf uur Dan roepen zij vol vuur Dan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 Roept hij vol blijdschap uit Daar zijn die Ah, de liefde meisjes van de suikerwerkfabriek In dat suikerwerk heeft elke keer wel zin Versta ik ga er bij de uitgang van de suikerwerkfabriek Want de snoepjes van Jamé Die pak je uit en pik je in Humoristisch en toch leuk <lacht>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 Als gij uw aandacht weet Aan alle drie Zuikersoete meisjes in de suikerwerkfabriek Ook al zijn ze nog zo heerlijk in het begin Haal niet dat ik was naar de uitgang van de suikerwerkfabriek Wat de snoepjes van Jamin Die ondermijnen het gezin Daar zijn de meisjes Ja de meisjes van de suikerwerkfabriek En dat suikerwerk heeft elke heer al zin Ze zijn dan de snoepjes van de min, die bakje, die bakje, die